Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. België wordt een narcostaat. Dat zegt een Vlaamse onderzoeksrechter. Ze werd bedreigd door criminelen en zat daarom een lange tijd ondergedoken. Ze zegt nu dat dit in België veel vaker gebeurt en dat dat grote gevolgen heeft. Een bange rechter kan geen goede rechter zijn. Een bange rechter kan de burger niet beschermen. Wanneer een rechter moet vrezen voor zijn eigen veiligheid, gaat hij terughoudend zijn in onderzoeken, terughoudend zijn in vonnissen. De onderzoeksrechter vindt dat rechters in België anoniem hun werk moeten kunnen doen en dat hun persoonsgegevens niet meer in databanken moeten worden opgeslagen. Moet iemand die een politieagent, brandweerman of vrouw of ambulancebroeder mishandelt gelijk de bak in? Als het aan het demissionaire kabinet ligt, wel. Ze willen dat deze mensen hier geen taakstraf meer voor mogen krijgen. Maar de rechtspraak zelf vindt dat geen goed idee. Mensen die een taakstraf hebben gedaan, die vallen minder vaak terug in geweld en, en andere criminele feiten dan iemand die een gevangenisstraf heeft gekregen. Ze willen dat rechters nog steeds taakstraffen op kunnen leggen. In de Groningse gemeente Veendam zijn verschillende verkiezingsborden beklad. Op beeld is te zien dat bij borden van de SP en GroenLinks-PVDA de letters zijn doorgestreept met graffiti. En daarbovenop de tekst PVV is geplaatst. De gemeente gaat aangifte doen. En in Limburg en Zeeland kan je binnenkort weer een tussentijdse toets doen bij het CBR. Zo'n toets is een proefexamen om alvast te wennen voordat je voor het egi gaat afrijden. Het CBR is blij dat ze weer gedaan kunnen worden. Want je kan zo voor je echte examen wat onderdelen skippen als je ze goed doet. Dus we hebben het over parkeren, omkeren, achteruitrijden of hellingproef. Dat betekent dat als je dat op een voldoende niveau weet uit te voeren dat je voor het eerst het examen... Die bijzondere verrichting niet hoeft te doen. Dat scheelt ook weer in de spanning. De tussentijdse toets werd in heel het land geschrapt. Omdat de wachttijden voor examens te lang waren. Inmiddels zijn die weer een stuk korter. Het weer, het regent al. Droogt het vanmiddag op steeds meer plekken op. En komt de zon er ook af en toe bij. Het is een graad of 11. Morgen begint ook met buien. Ook dan is er smiddags weer zon. Bij een graad of 13. ZFM, verkeersinformatie.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 naar de jaren 80, zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort voor jou, met uh, You're a Friend of Mine. En dat geldt uiteraard uh, ook voor uh, onze eigen Piet Pijper. Goedemiddag Piet. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Fijn dat je er uh, weer bij bent. Je, bent. je zit helemaal in Monnikerdam, hè, toch? Jeetje, we zitten aan de boeren van de IJsselmerie. Ja, Jeetje, ja. mineetje, hoe is het weer daar? Een beetje lekker, of... Uh... Ik je vertellen, ik maak net mijn paraplu open. Oh. Want het, het gaat net een beetje, een beetje regenen. Het is Het veld ziet er goed uit en er liggen veel bladeren op. Want de storm heeft hier ook veel bladeren op het veld gebracht. We zijn okay. inmiddels uh, 35 minuten bezig. En uh, de stand is momenteel 1-1. Al uh, na 16 seconden scoorde hij van Hier, Hier Die maakte 1-0 voor zand. Redelijk verrassend. En inmiddels in de 25e minuut was er een uh, vrije trap...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 En net is Koen Magiels is uitgevallen. Spijtig met de blessure, en daarvoor is Butwater ingevallen. Dus uh, het is hier, uh, ja, het is, het is, een, het is een goed bespeelbaar veld. Het is niet echt druk hier. We hebben ook een nieuwe zeggen vandaag bij Zandvoort. Dus die zien we ook voor de eerste keer. En dat is ook wel leuk. Dame, dus daar dat, dat wachten we veel van.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 Cecilia, ja, het is een beetje een lastige naam om uit te spreken. Okay. Ja, ja. Nee, we gaan ze dadelijk aan haar zelf vragen hoor. <laughs> okay, wat dat haar wel lastig gemaakt om die naam uit te spreken? Ja, ik weet het niet. Ja, het is geen Emil natuurlijk. Nee, het dat is, dat is nou, ja, ja, Emil of Jack. Dat is, allemaal, en, eh. dat is wat makkelijker, maar wel heel mooi dat zij zometeen live in de studio is hier bij ZFM. Ja. Twee uur van Zandvoort voor jou.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 Dan hebben we een mooie primeur hè? voor de volgende standpoort voor jou. Fred gaat uh, Taylor Swift uh, regelen. Dat ja, hier ik, uh, live uh, komt te zingen. Mag nou, wel we, we, we, we, we, Met de kerst ook nog niet. Ja, met de kerst uh, is uh, okay. wel leuk. Nou, dat wordt dan uh, Taylor Swift in de studio. Ja, ja. Emiel in een pak. Ja, wil je dan eerst Emiel of eerst Taylor Swift uh, in de uitzending? Nou, ik denk dat we gewoon beide moeten laten optreden dan. Ja, op uiteraard. Dat moment, uiteraard. Een uh, duet, dus duet speelt ja, ja, ja, ja. Uh, Emiel Baars. Uh, ik bedoel, uh, ja, hij danst er ook bij natuurlijk met de pak, Ja, we gaan, we gaan het meemaken, uh, ja. de volgende <laughs> Zandvoort voor jou. Maar eerst uh, gaan we naar deze, Ja. ja. ja. Nou, Emiel, je gaat nog een uh, nummer zingen live. Zeker weten. En dat uh, nummer, dat is Never Nooit Meer. Ja. Hey, Van uh, Gordon. Dankjewel. Gordon. Gordon. Gordon. Gordon. Gordon.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 Iemand als jij zo kan houden van mij Dit gaat nooit meer over Laat me never, never, nooit meer los Never, nooit meer hoef ik alleen te zijn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 Nee, maar nooit meer hoe ik ooit nog te dromen. Van ja, is mijn droom uitgekomen. En dan kom jij hierheen voorbij. En keer mijn wereld onder te boven. Kan het nog steeds niet geloven. Nee, dat iemand als jij zo kan houden van mij. Do it me over like me never, never know it. Never, never know it. Me, Lord. No, it me, Lord. No, it me, Lord. No, me, Lord. it me, Lord. Applaus voor Emiel. Mooi zongen helemaal live uh, in de studio hier bij ZFM. Never Nooit Meer, het uh, nummer van Kordens, zoals al zei uh, Fred... Maar ja, dan kan je en, en beter... En, en replay natuurlijk. Ja, dan. en dan kun je beter... Uh, beter Emiel hebben, toch? Ja. <tok> Laten we nee, eerlijk zijn, e Emiel. Dan. Dan, dan, dan dank je wel, dank wel. Ja, zeker weten. <hadek> ah. En uh, nou ja, als we je willen boeken... kunnen ze op de site uh, terecht uh, bij uh, Max. Uh, ja. Ja, of uh, ze kunnen ook sturen in Max. en CDVM natuurlijk. Uiteraard. Ja, als ze iedereen uh, mailen of uh, bellen... dan uh, geven we automatisch uh, informatie door. Nou, top. Lijkt me wel. Nou de volgende artiest, Fred. Wie heb je uitgenodigd?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 Ja, Cecilia. Ah, ah, okay. Nou ja, dat okay. wel. Ja, uh, okay. Helemaal niet moeilijk. Ja, zoals het staat. Kijk, het is. Uh, <laughs> ja, ja. hier aan de, ja. de, uh, de, ja. de uh, Nou ja, uh, het maakt niet uh, uit. Zin, eigenlijk dus ja. gaan we plaatsmaken voor Cecilia. Maar eerst gaan we nog even naar Amerika met Americano's. Van, uh, ja, en natuurlijk uh, Danny Christian hier zomaar. Danny Christian, ja. ja, dus die gaan we ook uh, live bellen. Dus, ja, want anders uh, wordt het biertje warm. Ja, lekker blijven luisteren hier <laughs> bij Stadvoort. Voor jou tot aan 7 uur vanavond.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 Oké, okay, ja. leuk. Uh, putten hebben een hele mooie sauna waar ik regelmatig kom. Oh ja, oh, Ken je die niet? Nee, nee, nee? dat kom oh, ik ja? nooit, sorry. Ja? <laughs> nee. Hey, we gaan even praten met jou of wie, ja, jij, dus wie leuk. je bent. Dat we ja, leuk. jou kunnen voorstellen aan het Zandvoortse publiek. Ja, ja dat, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, Ben je hier wel eens eerder geweest? Nee, in nog nooit. Nee, nee, nee Dus nee. de eerste ja, keer. Ja, ja. Leuk. ja, heel leuk. Nou, in uh, juni 2024 bracht jij de single De Verzoening uit. Ja.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 zo met de ware hier live. Nee, ze heeft niet live gezongen, maar wel live in de studio aanwezig. Zodadelijk gaan we met Cecilia verder praten. Maar we hebben iemand anders aan de telefoon toch, heren? Ja, en dat is... Uh, ja, Geef uh, ge ge ge mij maar een biertje. Uh, Danny Christian. <laughs> hey, goede goedemiddag, uh, goedemiddag. Hoe is het? Helemaal. Hoe is het, Danny? Met mij gaat het goed. Lekker druk. Het is... Uh...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 Nou, tegenwoordig gaat dat, er zijn echt wel hele grote bij En uh, die meiden lopen dan ook uh, heel veel, lopen daar met dundels rond. En grote bierpullen, lange tafels. Ja, die, die... Wordt steeds meer uh, op de Duitse manier gevierd. Ja, de Duitse dan bierpullen, dan die, de... die ken ik. Ja, dat begint bij een liter of zo, hè? Ja, ja nou, bijna. Dus in Nederland zijn het toch meestal halve liters. Oh, nog steeds. Uh, okay. Ja, Danny, uh, jij ja, zegt het inderdaad. Nederland uh, wordt steeds populairder met oktoberfeesten. Maar ik ben een paar jaar geleden in Turkije geweest. En dan heb je ook gewoon allemaal oktoberfeesten daar. Uh. Dus... Het wordt, kijk, het is natuurlijk ook wel ontzettend leuk. Als mensen uh, van alle leeftijden bij elkaar komen... en gezellig, uh, zonder stress, uh, een groot feest vieren, een paar dagen lang...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 Goed weekend. Kom, drink een bier met mij, het is tijd voor meer plezier. We gaan nog lang niet naar huis, we blijven hier. Kom, drink een bier met mij, vanavond is het feest. Hé, hey, zo gezellig is het lang niet meer geweest.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 een vierde mei. het is tijd voor meer plezier.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 Koen ze hadden we al verteld. En voor de rest is het nog ongewijzigd op dit moment. Dus 2-1 voor op dit moment. Oké, okay, dankjewel Piet ja, voor dit okay. moment. Straks komen we weer bij je terug, hè? En dan nou, ja, nog ja. een doelpunt gewoon, toch? Ja, ja. Dus elk welk doelpunt kom ik terug? Ja, Oké, okay, <laughs> tot zo. Wel. Dat was Piet vanuit Monikendam. Ja, We staan dus voor, uh, Ja, Richard. wat goed, hè? Heel, heel goed uh, nieuws. Nou, ze zit nog steeds aan tafel hier. We hadden even Danny Christian natuurlijk met uh, Kom drink een bier met mij. Ja. Wat vind je trouwens van dat soort uh, muziek, Sassine? Ja, hartstikke hè? gezellig. Ja, het klinkt ja, heel wel leuk. gezellig. Ja, zeker. Ik dat... doe het zelf haast niet, maar nee. misschien moet je juist eens aan het beginnen. Ja, een, ja. een bier drinken of die muziek zingen? Nou, bier nou dat niet. Nee, oké. Okay. Denk je wel, alcohol, hier is het of, uh, je wil hoor. Ja? Jewel, maar... Ik wil een wijntje of uh, een cola berenburg of zo. Ja, ah, lekker. Ja, uh, toch? Uh...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 Nou, Cecilia, dan heel erg bedankt. Sorry voor de lange onderbreking. Oh, dat geeft niks. Het is supergezellig. Bedankt voor de gastvrijheid en dat jullie ja. me wilden on, wilde ontvangen. Heel erg leuk. En ja, ik zat ja, net even op uh, YouTube te kijken of ja. je daar ook te vinden bent. Nou, ja, dat ja. vond ik je eigenlijk ja, meteen. Ja. En dan onder uh, zangeres Cecilia. Ja, klopt. Dus uh, dan, uh, <laughs> dan vinden de mensen het als ze op uh, YouTube uh, willen kijken bijvoorbeeld. Ja. Nou, nou, nou dan jullie hebben net zit al... die... je ook op uh, TikTok trouwens. Ja, ik zit ook ja, uh, op TikTok, ja. Uh, ja. Zit jij ja, daarop ja, terug ik... trouwens? Ja? ja, ik ook. Ik ook. Zit er ook nou, een ja. boek allemaal. Nou, ja, maar ik, leuk. ik, ik, ik, ik kijk er af en toe ja. op. Is dat nou leuk, <laughs> oh, ja? leuk? Ik zit er namelijk helemaal niet op. op een, ah, ik, eh, ik doe af en toe het filmpjes plaatsen. Ja. Geen dansjes of zo. Maar is... Gewoon <laughs> wat ik meemaak. <laughs> oké, <Okay>, dat <laughs> ja. is ook belangrijk. Ja, toch? Ja. <laughs> Zeker, jullie hadden het net over die single. Hè? Dreams can come true. Ja, ja, dromen die kunnen uitkomen. Ja. Die gaan we nu draaien. Nou, dat vind ik wel helemaal leuk. Yes, oké. Rom, laten we het zo doen.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 Ik wil tu boek, ja, me provoca. como cuando tengo deze manier ga, in die ik te desaparecer. Ik wil tus brazen, met de handen van mij. Zien ons bemen, pasen, zien mijn locuren, met de handen We zijn lokos, ik wil